Tien uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De rechterlijke macht in Italië is mafia en bovendien gevaarlijker dan de Siciliaanse maffia, zegt oud-premier Silvio Berlusconi. Volgens persbureau Anza verwijt die rechters en officieren van justitie dat ze een lastercampagne tegen hem voeren. De oud-premier is opnieuw kandidaat bij de parlementsverkiezingen. Berlusconi zou aanvankelijk niet meedoen aan de verkiezingen, maar kwam er later op terug. De uitlatingen van Berlusconi zijn een schending van de regel dat op de laatste dag voor de verkiezingen geen campagne gevoerd mag worden om de kiezers tijd te geven om na te denken. In verschillende Spaanse steden zijn duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Volgens de organisatoren houdt de regering daarbij financiële instellingen te veel uit de wind.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 Rond vier uur zag de politie hun auto stilstaan bij een afrit van de A50. Omdat werd gevreesd dat de drie een vuurwapen bij zich hadden... besloten de agenten hen naar buiten te lokken. Toen dat niet lukte, werd het waarschuwingsschot gelost. In de Eredivisie heeft de nummer voorlaatst VVV... een belangrijke overwinning geboekt. Tegen RKC werd het 1-0 door een doelpunt van Sijp. Ook bij FC Groningen tegen Pek werd het 1-1. De Leeuw scoorde diep in de blessuretijd de enige treffer. In Almelo vielen meer doelpunten. Thuisploeg Heracles verloor met 5-3 tegen Vitesse. Topscorer Bonny scoorde voor Vitesse drie keer... en staat nu op 22 eredivisiepunten. Doelpunten. Het weer. Op steeds meer plaatsen valt lichte sneeuw. Het vriest licht en het kan glad worden. Morgen overdag bewolkt en af en toe natte sneeuw en motregen. Het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Twee velden wordt nog gespeeld, bij Heerenveen Twente bijvoorbeeld Bas Tichelug. Daar is het 1-1 geworden, de 1-0 viel in het nieuws, dan de 1-1 ook, maar die komt op naam van Boelikiem, die de bal op zijn hoofd krijgt, of misschien moet je wel zeggen tegen zijn hoofd aankrijgt, na een voorzet van Rosales. Wel nu van La Parra wordt gelanceerd, maar die vergeet de bal. En dan kan de verdediging van Twente ingrijpen. Daar komt Twente goed weg, want de paas was goed, maar de aanname van de buitenspeler van de Heerenveen was slecht. Boelikiem, daar waren we gebleven, krijgt de bal eigenlijk meer tegen dan op zijn hoofd. Na nou, een voorzet bij de tweede paal raakt hem eigenlijk ook niet goed. Komt bijna de bal de grond in. want er zit zo'n rare hoge stuiter aan dat hij vervolgens wel over doelman Noordveld het doel instuitert. En zo heeft Twente, na nou, nu een uur, in ieder geval de 1-1 op het bord. Dan komt de weer, weer een diepe bal waar iedereen is erop op verkijkt. Michailov, een strafschopgebied zelfs moet uitkomen om de bal vervolgens weg te koppen. En zo golft het wel op en neer. Is het in ieder geval de moeite waard om aan te zien? Goed is het zeker niet. Wel nu de andere kant wel eens kijken wat iets kan verzinnen. Die zet Gutierrez aan het werk. En dan moet Heerenveen weer zorgen dat ze alle hens aan dek hebben. Maar deze aanval die gaat in de breedte in plaats van vooruit. Waarmee de vaart wel een beetje uit is. En we dus start maar weer eens gaan kijken in het Abelensche Stadion. 1-1. Dat is dus een nieuwe tussenstand in Heerenveen. Bij Heerenveen en Twente. En het andere veld waar nog gespeeld wordt ligt in een hal in Aalsmeer. Aalsmeer voor het dan. Richard. Hele spannende tweede helft weer hoor. 27 minuten gespeeld en een goal van Aalsmeer. van Robin Boomhouwer. En zo wordt het 28-28. Ja, eigenlijk is het altijd interessant, altijd boeiend tussen deze twee ploegen. Het kan dus nog steeds voor de thuisploeg. Volendam slaagt er maar niet in om echt afstand te nemen in deze wedstrijd. Eerste speelronde van de kampioenspool. En Mark Smets, de coach van Volendam, neemt nu een time-out uh, op of vraagt aan moet ik zeggen 2,5 minuten nog in dit spannende duel en het is weer gelijk 28-28 Millerbent met Abacadabra. Alsmeer Volendam, de slotfase: Richard. 28 voor de Thuisploeg. Alsmeer en 29 voor Volendam, dat bijna de hele wedstrijd heeft voorgestaan. En nu de kans voor René Romeijn, de ervaren coach van Aalsmeer. Om nog één keer zijn spelers iets te vertellen. Tactisch, want hij heeft zijn spelers bij elkaar geroepen. Voor de laatste time-out van deze spannende wedstrijd. Heel erg leuk, vanaf het begin eigenlijk al werd er volop gescoord. En bleven beide ploegen dicht bij elkaar. Tweemaal sloeg Volendam een gat van vier. Maar tweemaal slaagde Aalsmeer er ook weer in om dat gat te dichten. En nu gaan we dus... Met op het scorebord 28 minuten en 51 seconden. Gaan we dus kijken naar de laatste minuut plus nog 7 seconden. En die tikken nu weg. Aalsmeer het balbezit. De negenvoudig landskampioen. Technische fout. Dat is dom van Wai Wong. Die overkomt dat niet vaak. En dat betekent dus het balbezit nu aan de andere kant voor Aalsmeer. Met topscorer Jasper Adams maakt van de 29 doelpunten van Volendam er 11. 2 meter en 1 centimeter lang en Volendam bouwt nu aan een aanval. Doet dat voorlopig nog rustig aan. Tempo is niet al te hoog. Nu komt er wat dreiging. Smit speelt de bal naar Rijgersberg. Twee cirkelspelers nu aan de kant van Volendam. Het schot is er dan van Geus. Dat wordt gestopt met één been door van het hart. En dus heeft Aalsmeer de bal weer. 28-29... En exact 20 seconden nog te spelen. Dat betekent dat Aalsmeer er in deze eerste wedstrijd van de kampioenspool... er maximaal een gelijkspel uit kan slepen. De aanval met het verdedigende werk van Fink. Dat lijkt me een overtreding en een tijdstraf voor Matthijs Fink. En een penalty inderdaad voor Aalsmeer. Het is wat onvriendelijker geworden de laatste vijf minuten van dit duel. Zes tijdstraffen hebben bij de scheidsrechters al gegeven. En inderdaad... Nu komt de... Bosniër, even spieken, dat is Stefanovic, die komt naar voren voor als meer Acht seconden nog op de klok en Martijn Kappel wisselt dan Simon Molenaar af. Volendam, dat zesmaal kampioen werd van Nederland en niet meer zo dominant is als voorgaande seizoenen. Wankelt dus toch in deze eerste wedstrijd. Zes bonuspunten namen zij mee in de reguliere competitie en naals meer vier. Het strafworpje wordt ingeschoten. geschoten. Heel erg fraai door de van Martijn Kappel. En dan is het ook meteen einde wedstrijd 29-29. Deze wedstrijd tussen Volendam en Alsmeer. En dan ook nog, wat gebeurt daar? Een rode kaart voor een van de spelers van Alsmeer... ...vanwege aanmerking op de leiding. Dit duel eindigt dus in een gelijkspel 29-29. Net zo spannend is het in Heerenveen, maar is het ook zo goed, Bas? Nee, het is ongelooflijk slecht, maar dat maakt niet uit. Want het is wel leuk om te zien, omdat er van alles gebeurt. Na 68 minuten, Twente worstelt en komt wat boven. Dat is in ieder geval iets. Want uh, is de ploeg geworden die wat meer op de helft van Veen verschijnt dan andersom. Veen wil counteren. Daar heeft het wel de kansen toe gehad ook. Maar met name Van La Parra die toch ook al een paar keer nou ja, uitgefloten door zijn eigen publiek is niet waar. Hij heeft op slotverrekening een goal gemaakt ook. Maar wat lach over zich heen gekregen heeft. Die uh, heeft zich laten, laten gelden als uh, de man die eigenlijk de slechtste aannames telkens heeft. En een paar kansen verprutst heeft. Bij Twente was men even bang voor een probleem. Omdat uh, Boulikin die scoorde en de vervanger dus is van Castanjos even door zijn... ...enkel leek te gaan en een minuut of anderhalf bleef staan bij de zijlijn. en Dat bleek allemaal mee te vallen, want die staat er nog. Twente heeft de bal via Douglas. En in Heerenveen is inmiddels ook de eerste sneeuw aan het vallen. En in Friesland hoor je er dan altijd bij te zeggen dat is slecht voor het ijs. Dus dat, is, dat komt niet goed uit. Balbezit is voor Gutierrez, die zich eigenlijk de kaas van de brood laat eten nu... ...omdat hij te veel wil in een gebied op het veld waar het eigenlijk allemaal te druk is... Dan is Kums nu degene die een fluitconcertje over zich heen krijgt. Omdat hij wel gezien heeft ergens in de verte dat een ploeggenoot daar op de helft van Twente staat. Maar hoe dat er precies uitzag en waar dat ongeveer was, wist hij wel, maar precies niet. De paas zeilt er meters overheen en is dan weer via een ingooi voor Twente, waar Jansen... Nu de bal heeft. De hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant is Rosales mee. Twente komt dus wat vaker en wat makkelijker nu. In de buurt van dat doel. Uh, bal richting het strafhofgebied. Boulikin Kan hem doorkomen naar de buitenkant. Daar staat Hulsjer. De andere invaller, die probeert hem terug voor het doel te leggen. Dat lukt niet. De tweede instantie die hij dacht te krijgen. De herkansing komt er ook niet. Omdat de heer de bal net op tijd kan uitverdedigen. En dan gaan we dus counter aan die kant. Met een diepe bal naar Juricic. Die uh, in duel moet met Douglas. Wie wint? Douglas wint. Omdat hij goed naar de bal blijft kijken. En terwijl ze eigenlijk al. Al galopperend bij de achterlijn zijn aangekomen, vindt de, ik wilde zeggen Braziliaan, de voormalig Braziliaan uiteindelijk het duel. En kan Twente overnemen en meteen weer weg ook aan de andere kant. Er ligt wat ruimte nu voor Rosales die de middenlijn oversteekt. Bolikin wijst, wil de bal, die wordt overgeslagen, die bal gaat naar de zijkant naar Gutierrez, die geeft hem dan wel aan Bolikin die met een hakje probeert om de bal in de buurt van Hulsje te brengen, maar dat lukt niet. Hulsje die vanaf de linkerkant is gaan spelen voorin, betekent dat Thadis weer echt op de 10 staat, terwijl nu ver sterk een duel wint en het grote stappen of braafheid is het in de richting van het doel van Heerenveen gaat en niet eens zo gek schiet, want die schiet de bal hoog uit het metertje naast. Twente wordt echt beter. Twente zet Heerenveen onder druk, waar eigenlijk Twente in de eerste helft niet heeft laten zien dat het toedeed. Komt in het tweede bedrijf het elftal van McLaren langzaam maar zeker wat op stoom. 20 minuten voor tijd. Het is 1-1. Van de para voorrust, na naar rust. VVV-RKC werd 1-0. En dat betekent dat VVV al drie wedstrijden op een rij niet heeft verloren. Ronald van der Geer praat erover met de matchwinner, de maker van enige goal, Marcel Sijp. Jullie moeten niet te gek gaan doen natuurlijk, hè, nu twee keer op een rij winnen. Ja, klopt. En, uh, en daarvoor ook een uh, puntje. Ik denk dat we weer uh, goed bezig zijn. Uh, ik denk niet dat we heel goed hebben gespeeld, maar het uh, resultaat, dat uh, telt dat gewoon. En hey, je uh, houdt het nog heel lang spannend, want dat is het verwijt dat uiteindelijk VVV nog gemaakt kan worden in de slotfase. Ja, ik bedoel, we hadden nog een paar keer gingen eruit en uh, gingen in de laatste minuut van Oetsi nog een keer door. En uh, op de laatste nog een keer. Kijk, als die erin, dan, dan weet je dat hij binnen is. En ze gaan natuurlijk alles of niet spelen. En, uh, en, uh, maar we hielden stand gelukkig, dus... Uh, Lijkt wel een speelwijze waarin jullie je prettig voelen, hè? Uh, zoals jullie nu spelen, ook vanavond weer tegen RKC? Nou, ik, ik, ik weet niet uh, de speelwijze. Kijk, um, ik denk dat het heel moeilijk voetballen was op dit veld. En, uh, en we hebben natuurlijk ook amper gevoetbald. Uh, het was veel lange ballen. Ik denk dat zij ook uh, uh, in de lange ballen mooi meededen. En, uh, maar ja, dat, uh, dat is niet anders. En uh, als je in de, in de onderste plekjes daarvoor speelt, dan, uh, dan uh, is het voetbal niet altijd mooi. Dus het is uh, gewoon resultaatvoetbal. Je doet het eventjes uh, uh, kort, uh, het veld. Dat is nog wel iets waar jullie de komende week ook nog wel mee te maken krijgen. Want er groeit weinig gras in deze tijd. Ja, klopt. Maar ik bedoel, we moeten ook gewoon naar onszelf kijken. Maar uh, nou je, uh, het, het veld helpt niet altijd natuurlijk. Jij ja, helpt wel, want uh, ja, daar sta je weer. Weer een goal. Ja, klopt. Uh, ze vallen precies uh, leuk voor mijn voetjes elke keer. Dus uh, deze ook weer kwam perfect bij me. En uh, voor stond er ook nog één op de lijn en dan gaat hij nou mee geluk dus op benen. Dus uh, ja, perfect. een combinatie met Reusler, volgens mij, hè? Ja, ik ribbel maar. Wat zeg je? <laughs> ik zeg ik ribbel naar hem. Ja. Uh, ja. Maar goed, wat doet dit met jullie? Want, want uiteindelijk, hé, je, zit, uh, je hebt een goede periode gehad, toen we weer in die put terecht gekomen, daar lijken jullie ook gevoelsmatig nu wel uit. Ja, we, we moesten ook gewoon echt uh, deze wedstrijd winnen. Ik bedoel, we spelen volgende week PSV uit. En uh, dat is niet één waar je voorzijd, uh, de drie punten moet halen natuurlijk. Dus, uh, dus en dit, dit is gewoon weer de aansluiting. Ik bedoel, ik geloof dat we nu één puntje van de nummer 13 of zo staan. Dus uh, ja, deze hadden we echt nodig. En dat zei Sijp. Hij maakte de enige goal voor VVV tegen RKC. Heerenveen, FC Twente, Bas tegenrecht. Ja, kleine stap van Sijp naar Heerenveen. 18 minuten nog te gaan, 1-1 de stand. En balbezit voor Heerenveen via Juricic en Raitala, De linksback die meegekomen is, die wil een voorzet geven. Die bal tegen Rosales op en dat levert dan Heerenveen een hoekschop op. Net na een fase waarin Ver Twente bijna op een voorsprong had gekopt. Met een bal die op het dak van de doel plofte. Om maar, nogmaals te onderstrepen wat ik zo even zei. Dat Twente wel wat gevaarlijker en sterker is geworden. Zeg maar vanaf het moment dat Boulikin de gelijkmaker op het bord heeft gekopt. Maar nu dus een uh, corner voor Heerenveen. En dat zou dan voor het eerst sinds tijden zijn dat de Friese weer gevaarlijk kunnen worden. Drukt in het stadsopbied. Michailov komt zijn doel uit en maakt de juiste keuze. Want hij kan de bal vangen. Dan nou heeft hij gezien dat Gutierrez daar voorin staat. Dat heeft hij goed gezien. Maar de trap is dan veel te hard. Misschien dat daar de wind een beetje onder komt. Dat kan. En die bal die stuitert één keer. En komt dan in de handen van collega Nordweld aan de overkant. En die speelt hem dan naar van Annot, Die wil de bal niet, want die wordt onder druk gezet door Thadis. En speelt hem dan weer terug naar de keeper. Dan maakt hij het veld slim breed en is hij automatisch weer aan speelbaar. En kan de Heere Vee gaan bouwen aan een volgende aanval. Maar die, ja, dat bouwpakket dat bestaat uit een lange bal van de rechtsbek in de richting van La Parra. Maar die is voor de zoveelste keer eigenlijk niet op de plek waar het allemaal gebeurt. En die bal rolt alweer door in Twentje bezit. De trainers zijn nerveus. In alle staten van Basten staat bijna de hele wedstrijd. Terwijl wel nu een bal doorkomt op Tadits. Rand van het stadselgebied. Tadits rijdt weg. En laat zich dan te elfde uren door Leeuw van de bal zetten. Je mag ook zeggen, de verdediger van de Veen bewijst zijn ploeg een goede dienst. De trainers worden er alleen maar nerveuzer van. Want ook McLaren staat al een poosje. Veel gebaren. En het is, uh, ja, het is jammer dat je niet de hele wedstrijd de mimiek van de heren in de gaten kan houden. Want dat zou denk ik een genot zijn om te kijken. Want uh, ja, de druk zit er vol Ploegen die met de rug tegen de muur staan, waar veel kritiek op is geweest, die de druk voelen. En zoals een collega eerder deze week al uh, omschreef, ik ben benieuwd hoe komen de zaterdag vandaag, dus twee. Uh, zinkende schepen botsen. Dat was wel aardig gevonden. Maar, uh, nou ja, zo'n confrontatie is het eigenlijk wel. 16 minuten nog. Oh, Twente. Oppassen nu. Want uh, Michailov moet weer naar de rand van zijn strafverplicht komen glijden. Dankzij de sneeuw gaat dat heel aardig. Omdat er een diepe bal van de in de richting van Junichis wordt verstuurd. Waar eigenlijk de verdedigers niet op rekenden. Bengtson en Douglas een beetje te laat waren. Maar het loopt dus goed af dankzij de keeper. McLaren is weer in alle staten. Als de bal over de zijne gaat, en Rosales een ingooi mag gaan nemen. Aanwijzingen geven. Dat doet de Brit eigenlijk de hele tweede helft al. Wijzen. snappen ze nog wat hij bedoelt? Gutierrez. Heeft de bal, draait de linkerkant er binnen of Hij wil de bal afleveren bij Jansen. Maar die kan hem op de buitenkant van zijn rechter op de rand van dat Friese strafgebied net niet aannemen. En zo rolt de bal weer door aan de voeten van Christopher noordveld En mag die nu rustig de tijd nemen, omdat hij natuurlijk ook wel voelt dat Herenveen in de laatste 20 minuten nou niet de bovenliggende partij is geweest. En uh, Twente dus ook met die kopbal van Ver nog wel eens dicht in de buurt van dat doel. Van hem is geweest. de uittrap van de, de keeper is goed trouwens. Die komt door 20 meter van het doel in de voeten van Finn Bogenson. Korte combinatie met Juricic. Die wacht net te lang. Wordt dan door Ver van de bal gezet. Dan neemt Twente over. Heeft hier in feen eigenlijk net 4, 5 mensen mee naar voren. En staan die anderen eigenlijk op het verkeerde been. Dat levert voor Twente ruimte op in de omschakeling met Hulsje. Die het straftochtgebied binnen gaat. Langs de tegenstander gaat en schiet. Oei! Die jaagt de bal een half metertje over. Dat zou uh, zijn eerste goal voor Twente zijn geweest. In wedstrijd 3 in de hoofdmacht van de ploeg uit Entschel. Maar Hulsje, de Duitse, jaagt de bal maar net over. Dat was wel een goede actie, want hij is bedrijvig en gevaarlijk. Met nog 14 minuten plus extra tijd. 1-1 in Friesland. Ja, en dat goals heel laat kunnen vallen en beslissend kunnen zijn... dat bleek in Groningen, want Groningen-Pexvolle eindigde in 1-0. En dat was echt dik in blessuretijd dat Michael de Leeuwen maakte. En dan mag je praten met Filip Koken. Michael, de blessuretijd zit er bijna op. Je neemt een enorme sprint, het strafschopgebied in... En dan krijg je hem via een tegenstander. Dat moet een soort lot zijn. Ja, nou ja, het, het was inderdaad een ingooien van Bakuna. Virgil die hem uh, doorkopte en uh, volgens mij verlengde volgens mij. Lachman. Oh, nou, Lachman. En uh, ja, hij valt precies voor mijn voeten. Dus ik, uh, ik denk niet nadenken die bal uh, tegen de touw aan. Ja, je had hem bijna niet beter kunnen raken dan dit. Nou, ja, hij zat er goed in. Uh, op juist moment. Ze kon ook. Uh, het was gelijk afgelopen, dus euh, ja, dan euh, lijkt het alsof je de Champions League wint. Maar euh, <middellij> nee, de ontlading was groot, ook omdat eh, th, th, het was lastig. Maar uh, in de tweede helft wel wat kans creëerde. Alleen, uh, ja, kijk, uh, wij wisten dat we moesten winnen. En uh, gelukkig uh, ja, doen we dat ook. Ja, je zegt terecht, er echt, uh, de, de kwam ook wel wat los bij jullie. In het vieren, die uitbundigheid. Want er moest wel wat overwonnen worden. Ja, het ging heel moeizaam. Vooral de eerste helft, waarin we... Ja, alleen op die kans van Gennaro uh, na nou eigenlijk niks creëren. Geen schot op goal? Nee, precies. Zwolle voetbal makkelijker als ons. En uh, ja, dat is best wel frustrerend als je op het veld zet. En je komt, uh, het lijkt alsof je uh, altijd te laat komt. Maar ja, uh, de ruimtes waren groot. Dus, uh... Er was ook helemaal geen creativiteit bij jullie in de eerste helft. En nou, ik neem aan, jullie hebben elkaar aangekeken. Is er wat geschoold in de rust? Nou, er is wel wat gezegd in de rust. Dat, het, uh, ja, dat we zo natuurlijk niet door kunnen gaan. En uh, als je het druk zet, dan uh, moet je toch wel wat agressieve druk zetten. Ik denk dat we in de tweede helft... Uh, donderspeech geweest? Ja, nou ja, donderspeech. Uh, ik denk dat iedereen uh, wel wist dat het beter moest. En uh, nou, ik denk dat we het goed hebben opgepakt. In de tweede helft creëren we veel kansen. Janeiro die een paar uh, schietkansen krijgt. En uh, nou, uiteindelijk uh, trekken we aan het langste eind. Michael De Leo, de maker van de enige goal bij Groningen, Pek Zwolle. Heerenveen, Twente. Is het alleen nog maar Twente of kan Heerenveen ook nog wat, Bas? Nee, die komen er af en toe wel uit. Dat het heeft weer twee hoekschoppen opgeleverd die zonder al te veel gevaar zijn gebleven. Maar ze laten zich wel zien. De winterbanden kunnen nu officieel onder trouwens in Friesland weer. Want uh, het is nu echt flink aan doorsneeuwen. Twaalf minuutjes nog te gaan. 1-1 de stand. En ze aan de bal. Die kijkt waar Finn Bogerson uithangt. Nou, een meter of tien in de breedte. Dat vindt hij toch geen goed idee. Dan soleert hij langs drie man. Dat is een mooie actie. Dan komt Koems de bal op. Pik op 30 meter van het doel. Verstuurt een strakke paas naar de rechterkant van het veld. Van de Parra zou dan de voorzet moeten geven. Die dreigt. Wil om braafheid heen. Gaat om braafheid heen. De voorzet komt. Daar is Finn Bogerson. En dat is het 2-1. Voor Jereveen in de 79ste minuut. Een werkelijk perfect uitgevoerde aanval. Waarbij de schoonheid en naar mijn smaak toch zit. In de strakke paas die vanaf het middenveld van Kuums naar de zijkant gaat. Want daar lag de ruimte en de opening. Dat moet je ook maar kunnen zien. En dan moet je de bal maar zo strak ineens kunnen versturen. Van Mappara die een slecht kwartier achter de rug heeft. Waarin eigenlijk alles mislukte. Geeft nu een prima voorzet. Nou ja, dan weet je als Fim Boverson daar staat. Dat er een kans is dat hij erin gaat. Hij kopt goed. Je kan ook zeggen waar zijn de verdedigers van Twente. Wat maken ze het nou echt wel zo moeilijk of niet? Hoe dan ook, het is zijn zeventiende van dit seizoen. De bal gaat in de verre hoek. Michailov duikt nog, maar heeft denk ik al vrij snel gevoeld. Dat die bal het doel zal ingaan en dat hij daar niet meer bij kan komen. Heerenveen, Twente. 2-1 met nog 11 officiële minuten. En Twente kan nu echt nog maar één kant op. En dat is naar voren. Dat gebeurt ook vanaf de aftrap meteen naar Boelikin. Dan wordt de bal weggekopt door Ruitelaar. En kan Heerenveen overnemen via Finn Bokensom. Maar die staat nog op de eigen helft. De diepe trap voor Djuric is dan niet te beloven. en komt in de handen van Michailov. Het gaat nog een slotfase worden in Friesland. 2-1 voor Heerenveen. We hadden het eerder al over de slotfase bij Groningen. Pek Zwolle, die leverde Groningen dik in blessuretijd... zelfs in de allerlaatste seconde van de blessuretijd nog een goal op. En dus zal de trainer van Pexwolle, Art Langeren... wel teleurgesteld bij de microfoon van Filip Koken staan. Art, in de Donald Duck zeggen ze wel eens in tekstballonnetjes... een dubbeltje voor je gedachten. Wat dacht jij eh, toen die 1-0 viel? Nou, dat kun je wel raden, toch? Het allerlaatste moment van de wedstrijd krijg je dan binnen... en dan ben je er natuurlijk zeer teleurgesteld over. Ja, jullie hadden het goed voor elkaar in de eerste helft. Nou, de eerste helft was prima. En in zover het mogelijk was, geprobeerd te voetballen. een uh, aantal kansen bij elkaar uh, geschoten. Nou, ook niet echt uh, mega kansen, denk ik, zo terugkijkend. Maar uh, tot aan de rust, uh, geen enkel probleem. En daarna? Hoe komt het dat jullie het initiatief... enigszins uit handen lieten vallen? Nou, er kwam naar Groningen. Zij, uh, ze begonnen goed aan de tweede helft. Ze kregen het er moeilijk mee. En ze kregen een paar aardige kansen om, uh, om voorsprong te komen. Ze dus kwamen bedenken een paar keer goed weg. Maar in de loop van die tweede helft was de balans eigenlijk terug. En dan, dan verwacht je dat zo'n wedstrijd eindigt in 0-0. Wie kun je dat doelpunt verwijten? Is dat alleen maar toeval? Voetbal is een teamspot. Hè? Dus als je een goal binnenkrijgt, is dat het verschil van het hele team. Inclusief trainers. Je lacht daarbij. Komt het doordat je geen man en paard wil noemen? Nee, joh, ik, ik moet altijd eerst dat nog terugzien. In die hout waar ik zat kon je helemaal niks zien aan die kant van het veld. Dus het, het zijn momenten. En in de kleedkamers na die tijd natuurlijk zijn er dan even verwijt over wie wat wel anders had kunnen doen. Maar eh, nou goed, of, of je nou in de 20ste, 40ste of 90ste minuut valt, een goal valt binnen. Het enige zuur is dat we niet eens de kans krijgen om de bal nog één keer naar voren te schieten. Daarna omdat de wedstrijd al afgelopen is. Je krijgt soms te veel, je krijgt soms te weinig. Uh, kun je dit nu al een beetje relativeren allemaal? Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat we vandaag iets te weinig krijgen. Ik denk dat een gelijkspel 0-0 op zijn plek was geweest. Dat zei Art Langeler, de trainer van Pek Zwolle. Uh, is uh, Heerenveen nou zo goed of twintig is vanavond, uh, Bas? Nou, ze zijn allebei niet goed. Maar uh, Heerenveen is in ieder geval, denk ik, over de hele wedstrijd genomen. Tikkertje, gevaarlijk geweest. Met name de eerste helft. En uh, staat dus nu met 2-1 voor. Acht minuten voor tijd. Het is een foutenfestival, met name in de eerste helft dus van Twente. Dat zal de nervositeit geweest zijn, de druk die erop staat. Ook aan deze goal gaat weer een fout van Twente af vooraf. Natuurlijk, er moet vroeg of laat ergens iemand een keer een bal verspelen. Of verkeerd het duel in gaan. Dat was Jansen dit keer die de eerste beurt valt. En zo is het altijd wel wat natuurlijk, terwijl Jansen nu een bal vanaf halverwege zijn eigen helft terug speelt uit de drukte op zijn eigen keeper. Dat is verstandig, hoewel het strikt genomen natuurlijk de verkeerde kant op is. Want Twente kan met die achterstand echt, echt nog maar één kant op nu. Dat is pompen of verzuipen in de richting van Boeleki die nu een bal krijgt. En vervolgens uh, de onderdoor springt. De paas die kwam van Rosales, ter hoogte van de middenlijn stond hij. Zo even was hij doorgelopen de Venezolanus, schoot een metertje of anderhalf naast. Daarmee is aangegeven dat Twente dus wel naar voren wil. En daar dus ook wel weer in de buurt gaat komen. Terwijl uh, Tadis nu een bal vanaf de zijkant in het midden bij Jansen aflevert. Die een 1-2 aangaat met Boulekind dat het strafhofgebied binnenloopt. Maar daar de drukte opzoekt in plaats van eromheen loopt. De bal kwijtraakt. Heerenveen komt er nu echt niet meer uit. Via Tadis komt de bal opnieuw voor het doel. Boulekind kan er niet bij komen omdat die bal door Koen wordt weggetrapt. Dan nog voordat de middenlijn in zicht komt voor Heerenveen... is Douglas alweer paraat om de bal de andere kant op te koppen. Maar die kopt hem dan over de zijlijn. Met Lerm weer in alle staten. Van Basten nu stoïcijns. Is dat zo? Ik kijk op zijn rug. Maar zo lijkt het wel met de handen in de zakken en uh, rustig aan het kijken naar de wijze waarop zijn ploeg probeert om stand te houden. Koens raakt de bal verkeerd of is het Droom? Die uh, komt bij de zijlijn uit. Die bal gaat eigenlijk meer omhoog dan uh, naar voren toe. En dat levert Twente dan een ingooi op die door... Rosales wordt genomen in de richting van Bulekin wordt gegooid. Bulekin is de bal nadat hij wel in eerste instantie met zijn hoofd raakt even kwijt. Komt toch met een gelukje nog bij Rosales terecht. Die neemt te veel hooi op zijn vork en is de bal kwijt. Die wordt weer weggetrapt door de roon En komt dan halverwege de Twentse helft in de voeten van de keeper. Michailov omdat al de verdedigers en uiteraard ook de aanvallers van Heerenveen daar weg zijn. Op de achtergrond zwelt het uh, lawaai aan. De fans van Heerenveen staan nu op en zingen sta op voor Heerenveen. Dat betekent dat ik ook niks meer zie als ze zich er allemaal aan houden. Want dan gaan ze voor mij ook staan. Maar het valt gelukkig nog net mee op die rij. En dan heeft Twente de bal. Als ik weer ga kijken naar het veld. Waar Rosales in de breedte speelt en Jansen vindt. Die staat rood hoogte van de middellijn. Kijk naar voren. Zoek naar Bulekin. Bulekin de lucht in. Bulekin uh, krijgt de bal niet op zijn hoofd. Bijna stuit hij uit het duel tussen hem en Koen nog voor de voeten van Tadic. Maar bijna telt niet. Heerenveen verdedigt uit. Hij moet ver de bal ...opnieuw inbrengen en dat moet hij als de bal terugkomt nog een keer doen. Probeert de bal aan te nemen, de middenvelden, dat lukt niet. Aan de zijkant springt de bal er dan uit voor de voeten van braafheid. Zo gaat de klok inmiddels naar de 85 minuten... ...als Twente een lange aanval voorzet aan de rechterkant. waar Rosales een voorzet moet gaan geven. Die bal wordt makkelijk weggekopt door Koem, geen enkel probleem. En dan is McLaren weer als de kippen erbij om zijn ploeg aan te sporen... ...dat ze daar ogenblikkelijk weer moeten zorgen dat die bal in Twente bezit komt. Dat lukt omdat de bal uiteindelijk over de zijlijn wordt getikt door uh, Raitala... En dan Mag Twente gaan ingooien. Dat gaat Rosales doen. Die kan een end gooien. Gooit de bal het strafhofgebied in. Moedekin wordt weer gezocht. Maar niet gevonden. Omdat Koen hem in de lucht toch vaker de basis is dan omgekeerd. Dan uh, pikt Gutierrez de bal van zijn tegenstander af. Komt hij met een gelukje voor de voeten van Thadis. Die het strafhofgebied binnenloopt. En de bal net niet kan binnenhouden. En dan wil hij graag een corner. Maar die gaat er niet komen. Omdat Twente de bal zelf het laatst heeft geraakt. Thadis is boos. Slaat nog een keer boos op de bal. Wil nog een hoeslop gaan nemen ook. En uh, loopt nu ook met, met ballen naar de cornervlag. Hij heeft. Fijn, denk ik. Na die valpartij komt denk ik ook in aanraking met de reclameborden. En als hij bij de kornevlag is gekomen omdat hij echt denkt dat hij een hoes op mag nemen... dan staat daar een grensrecht en zegt, joh, kijk eens om. En dan staat daar een scheidsrecht die zegt, nee, doeltrap. En dan mag je nog blij zijn. Ja, hij staat achter, dus ze zullen hem niet betichten van tijdreken. mag je nog blij zijn dat je geen gele kaart krijgt, want hij staat op scherp. En dan zou hij nog de wedstrijd volgende week tegen Ajax missen ook. Maar dat blijft hem bespaard. 86e minuut loopt. 2-1, Heerenveen twente. En terug naar eerder op de avond. VVV-RKC werd 1-0. RKC speelde op het oog goed en verzorgt voetbal. Het enige wat ontbrak bij het team van Erwin Koeman was een doelpunt. Nou, klopt ongeveer wel. En uh, ook niet zo onbelangrijk, uh, lijkt me. Dus, uh, maar oké, okay, uh, nul punten, dat is gewoon weer een grote teleurstelling voor ons. En uh, ja, we lopen eigenlijk uh, naar die eerste goal uh, achter het feit aan. Te makkelijk weggegeven, die goal. En uh, we waren, denk ik, uh, goed uh, in, in het spel creëerde een aantal kansen. Alleen, uh, we scoren niet. En uh, ja, dan kom je 1-0 achter en dan, uh, ja, dan ga je toch misschien uh, onbewust in het veld nadenken van, oh jee, als het uh, maar weer geen nederlaag oploopt. Maar ik moet zeggen, de, ja, ik kan de jongens qua werklust absoluut niets verwijten. We hebben getracht uh, om het moeilijke veld het spel te maken. Dat hebben we grotendeels gedaan. Tweede helft werd uh, VVV een paar keer gevaarlijk uh, vanuit een counter. We hebben zelf nog een aantal kansen op het, met name op het eind kunnen creëren. En, uh, maar we staan met lege handen, dus uh, ja, je kan zeggen, we aardig Speelt, maar uh, daar hebben we niks meer. We hebben nul punten. Ja, want je zegt, ja, dan, dan gaat zo'n elftal nadenken dat is gebrek aan vertrouwen. Maar het vertrouwen om vroeg druk te zetten, was er bijvoorbeeld wel. Nou, dat hebben we ook goed gedaan, vind ik. En uh, we hebben ook uh, getracht om, wat jij zegt, uh, vooruit te voetballen, en dat hebben we gedaan. En uh, ik, ik vond dat wij uh, ja, zeker uh, jezelf prima gespeeld hebben. Alleen, uh, je moet het een keer bekronen met een doelpunt. En dat uh, is niet gebeurd. Ja, dan kun je over een heleboel dingen praten, maar over het scoren van goals, dan kun je nog de hele week bij elkaar zitten. Maar dat is gewoon een gevoel, dat moet gewoon gebeuren. Hè? Daar, daar kun je niet over praten, denk ik.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 Degradatievoetbal, ben je daar al aan toe? Want, want als je naar de stand kijkt, dan moet dat zo'n beetje. Je aanvoerder had het er net ook zelfs een beetje over. Ja, nou ja oké, okay, je moet realistisch zijn. Je moet je niet uh, zelf niet gek laten maken, maar het is uh, inderdaad... Uh, we spelen met de onderste ploegen mee, dus uh, zo simpel is het. Erwin Koeman uh, na de 1-0-nederlaag van zijn ploeg RKC tegen VVV. Bas Tichelen, What's in a Name? Donkere wolken pakken zich samen boven Enschede en boven het hoofd van Steve McLaren. Want niet alleen staat Veen in de slotfase van het duel met in voor. Braafheid heeft zo even zijn tweede gele kaart gezien en moet naar de kant. Zodat er een tiental van Twente overblijft om met nog twee minuten op de klok de schade te repareren. Bully Keen wil langs de tegenstander, verslikt zich in Koem die de achterlijn... Uh opzoekt Ja, eigenlijk ongelukkig. Achter de bal aan loopt hij richting de achterlijn. Hobbelt. En hem nog net voordat de achterlijn in beeld komt... kan wegtrappen. Braafheid namelijk. Als Twente aanvalt... komt er vroeg of laat een kouter van Veen. Hij botst met Van La Parra. Ik heb eerst niet de, over... de indruk dat hij nou een overtreding maakt. Dat is wel de lezing van de scheidsrechter. En die stuurt hem er met z'n tweede gele kaart vanaf. Ik vond eerlijk gezegd zwaar bestraft. Dat vond het elftal van Twente overigens ook. Want er werd nog wel wat misbaar gemaakt... De scheidsrechter belagen. Dat kan niet meer. Daar hield iedereen zijn gele aan. Maar niet iedereen was even opgewekt. Hoekschop nu voor Twente in de laatste anderhalf minuut van de wedstrijd. Ver de lucht in. Douglas is erbij, ze lopen elkaar in de weg. Ver wil nog trappen. Dat lukt ook niet. En dan wordt de bal door Leeuw weggetrapt, opnieuw ingebracht door Rosales. Met het tiental van Twente zet uh, dat elftal tiental. Dus het elftal van Veen onder druk. Terwijl nu Muijlijn of de, de strafschop weer moet uitlopen om een counter van Veen in de kiem te smoren. Dat overigens goed doet. En dan heeft Twente via Douglas en een slim kopballetje naar Gutierrez de bal weer terug. Alle trainers en eigenlijk iedereen nu in alle staten langs de lijn schreeuwen, wijzen, aanwijzingen geven. Van Basten wijst nu naar links en McLaren wijst naar rechts. Nou zoek het maar uit. De bal gaat het strafhofgebied in. En het strafhofgebied bedoel ik uiteraard het strafhofgebied van Heerenveen. want daar gaat het zich afspelen in de resterende 30 seconden en de extra tijd die wordt er meteen weer uitgetrapt ook. Dan krijgt Twente een ingooi liggen, de twee ballen in het veld. Er zal ongetwijfeld de toeschouwer een balletje bewaard hebben en gedacht: dit is het moment. Twente gooit opnieuw in, dan verspeelt de ploeg de bal, dan neemt hier kortstondig over, gaat de bal weer over de zijlijn en dan krijgt Twente opnieuw een ingooi nu aan de linkerkant, maar zeg maar halverwege de helft verschijnen er weer twee ballen in het veld. Is nu het vak met Twente fans boos, dat is begrijpelijk. Moet Twente wachten met het nemen van de ingooi. Die bal gaat terug. Voor het doel staan er nu 4-5 te wachten. Er wordt gewezen en gezegd tegen Bengtson die de bal heeft, pompen maar. Doorgekopt Boulikien op de rand van het strafgebied naar de buitenkant. Gutierrez komt er niet bij, zet wel zijn tegenstander onder druk. Maar Reitelaar blijft cool. Het trapt de bal via Gutierrez over de achterlijn. De klok gaat naar. 90 minuten. Nou komt er een vierde official in beeld. En die steekt een bord omhoog. Dat staat op 7. En dan nou denken de mensen 7 minuten extra tijd. Nee. Uh, nummer 7. Rajiv van La Parra gaat naar de kant. En zal worden vervangen door Marco Papa. De aanvaller uit Guatemala. Die nog niet scoorde voor Herenveen In de vijf wedstrijden dat hij mee mocht doen. Naam en faam nog niet heeft kunnen waarmaken. Want daar werd nog wel het een en ander van verwacht. Maar dat kwam er nog eigenlijk nog niet uit. Maar hij mag dan nu in de slotfase van deze wedstrijd nog even laten zien. Hoe en wat... Ik heb ergens op een scherm naast mij zien staan dat er maar één minuut extra tijd bij zou komen. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat wordt inderdaad nu door de vierde official gecorrigeerd tot twee minuten. Dat is nog steeds niet veel. Maar van die twee minuten is dan formeel nog anderhalve minuut over. Maar dat zal wel loslopen voor Twente. Want de wissel komt er weer bij. Zeg maar even voor het gemak vanaf nu nog twee minuten. Want de extra tijd gaat in als uh, Noordveld de doeltrap neemt. En Twente staat dus met 2-1 achter in Herenveen en het heeft er dus alles schijn van. Terwijl de... Van Noordveld goed trouwens helemaal terecht komt bij het stadsgebied en dan geschoten wordt door Fibo En Die rost de bal bijna van 16 meter in het doel. half metertje over het doel van Michailov. Het heeft er alles schijn van, wilde ik zeggen. En eigenlijk mag je die conclusie nu al wel trekken dat Twente ook de zesde wedstrijd in 2013 niet gaat winnen. Het heeft er zelfs alles schijn van. Zo mag je het wel zeggen dat de tweede keer ook Twente gaat verliezen. Nadat Utrecht en Enschede te sterk was, lijkt nu Herenveen in het Amelette te sterk. Vrije schop nog voor Twente in de middencirkel. Douglas maakt zich nog boos op Finn Bogasson. Maar meldt zich nu als het nemen van de vrije schop wordt overgelaten aan Rosales in de strafdopgebied. Iedereen met Twente boven de 1 meter Team moet zich daar nu melden. In de hoop dat er eentje met zijn hoofd tegen de bal komt. Ver wil de bal doorkoppen omdat de bal van... Rosales eigenlijk te kort is. Die wordt dan toch van de bal gezet. Heerenveen verdedigt uit. Dan wordt Juricis gezocht. Die moet handig genoeg zijn om de bal ter hoogte van de middenlijn zo lang mogelijk in de ploeg te houden. Korte combinatie met Kums. Korte combinatie nog meer op het middenveld met Marco Papa. Dan een steekbal naar Fimbo Bogerson die de bal totaal verkeerd aanneemt. Hij moet hem in de loop meenemen. Dan staat hij vrij voor de keeper en is de wedstrijd beslist. Nu krijgt op de bal, maar het doet er niet meer toe. Want de scheidsrechter Makkeli fluit voor het einde van de wedstrijd. Herenveen verslaat Twente met 2-1. De winnende goal is van Finn Bogasson. Twente krijgt het opnieuw heel zwaar te verduren de komende dagen. En dat geldt dan natuurlijk met nadruk voor de trainer Steve McLaren. Daar waar Marco van Basten na deze confrontatie juist weer wat meer lucht krijgt. Want zijn elftal verslaat in een duel dat van beide kanten niet goed was. Maar wel razendspannend. Twente met 2-1. Vier wedstrijden zitten erop. Heracles-Vitesse 3-5. Groningen-Pek-Zwolle 1-0. VVV-RKC 1-0. En Heerdeveen-FC Twente 2-1. En dat betekent dat Twente op 44 punten blijft. Dat zijn er drie minder dan Ajax. En Ajax heeft morgen nog de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag te goed. Twente is zelfs ingehaald door Vitesse... dat op 45 komt. Eén puntje meer dus dan FC Twente. En als je onderin kijkt, dan is Willem 2 met 14. Dan volgen de twee ploegen met 22, VVV en Roda... Roda speelt morgen nog. Dan twee ploegen met 23, RKC en Pek Zwolle. Die hebben allebei hun wedstrijd al gespeeld. En Nakbreda heeft er 24 en AZ 25. En die twee ploegen spelen morgen ook nog. En Heerenveen, dat staat er nu boven. 26 punten. En daarmee staat het, als ik het goed zie, meteen op de 11e plaats. Ja. You're not the type, type of girl to remain with Grammar fine by me. Bayern München heeft in de Bundesliga een feest gemaakt van het jubileum van trainer Joep Heinkes. De koploper vond thuis 6-1 van Werder Bremen. Arjen Robben vierde zijn terugkeer in de basis met de openingstreffen. Voor Heinkes was het zijn duizendste wedstrijd in de Bundesliga als trainer en als speler. Heinkes bleef nuchter na deze maalpaal en wil ook niet te veel aan de landstitel denken. We willen de ritmes bijbehouden, dat heißt, is wie, wie we voetbal spelen, wie we wir homogeen werken. Is egal wie van anfang aan speelt, en dat heeft men nog vandaag weer gezien. Dat de spelers die in de laatste weken niet zo veel prestaties gehad hebben, dat die mijn vertrouwen rechtvaardig hebben, dat ze in goede verfassing zijn, omdat we ook heel goed trainen op een heel hoog niveau. We moeten gewoon goed blijven spelen zoals vandaag, en de reservespelers hebben mijn vertrouwen volledig gerechtvaardigd. Rafael van der Vaart scoorde net als vorige week voor Hamburger SV. Hij benutte een strafschop in de wedstrijd bij Hannover 690... dat na de gelijkmaker van Van der Vaart toesloeg en met 5-1 won. Bas Dost kwam met Wolfsburg niet verder dan 1-1 bij Mainz. Stuttgart-Nürnberg ook 1-1, net als Mainz tegen Wolfsburg. Augsburg versloeg Hoffenheim met 2-1 en Schalke 04 won ook weer eens. Fortuna Düsseldorf werd verslagen met 2-1. Bayern München heeft er 60 uit de 23. Dat zijn er 18 meer dan Borussia Dortmund, 42. Nog wel een wedstrijd goed uit 22. En Bayer Leverkusen heeft er 41 uit 1, 1,22. Dan in Engeland, daar heeft koploper Manchester United... bij hekkensluit Queen's Park Rangers met 2-0 gewonnen. Robin van Persie viel na 40 minuten uit. Hij was buiten het veld door een val in een kuil op een tv-camera gebotst. De bijna 40-jarige Ryan Giggs scoorde zijn 999ste wedstrijd voor United. Uh, ook nog het belangrijke tweede doelpunt. Yeah, it was I mean obviously to go 2-0 up it gave us that um, extra cushion En um at 1-0 you weet just never know what can happen so once we got that second goal we we we kept the ball well and it's not the stuff in really out QPR yeah, and um we ran out comfortable winners in the end. Die 2-0 gaf ons wat extra ruggensteun en daarna konden wij het wel comfortabel tot het einde uitspelen al dus kicks. Arsenal herstelde zich met een 2-1 overwinning op Aston Villa van de pijnlijke thuisnederlaag in de Champions League tegen Bayern München. Bij Aston Villa ontbrak Ron Vlaar. Everton verloor met 2-1 bij Norwich City. Fulham Stoke met 1-0. Redding Wigan 0-3. Norwich Everton 2-1 en. Uh dat West Bromwich, Albion, Sunderland ook 2-1. Dan de stand aan kop, Manchester United. 68 uit 27. Dat zijn er 15 meer dan Manchester City. 53 uit 26. En Chelsea 49 uit 26. Morgen speelt Manchester City tegen Chelsea. Dan in Spanje, vier wedstrijden vanavond. Deportivo La Coruña tegen Real Madrid 1-2. Kaka en Higuain scoorden in de slotfase voor Real. Real Mallorca Getafe 1-3. Real Zaragoza Valencia 2-2. En Barcelona staat inmiddels uh, voor, nee, achter tegen uh, Sevilla 0-1. Uh, en die wedstrijd is om tien uur begonnen, dus is het daar bijna rust. Barcelona heeft er 65 uit 24, Atletico is tweede, 53 uit 24... Real derde, 52 uit 25 en Malaga vierde, 42 uit 24. Morgen nog, Atletico met rit tegen Espanyol. Dan Italië, om kwart voor negen begonnen en inmiddels afgelopen Palermo, Genoa 0-0... Juventus gaat daar een kop met 55 punten, gevolgd door Napoli met 51... en AC Milan met 44, allemaal uit 25 duels. Dan België, agent Serkelburg, 2-0 voor Serke van Foukeboy. De, de ploeg van Foukeboy was het de zesde nederlaag op een rij. En eh, Cercle kan degradatie nauwelijks nog ontlopen. Chalema was en werd afgelast. KV Mechelen Leuven 1-2, Kortrijk Bergen 0-1... Beerschot, Lierse 1-3. En Waasland, Beveren en Lokeren kwamen niet tot scoren 0-0. Anderlecht gaat een kop: 62 uit 26. Zulte heeft er 54 uit 26. Racing Genk 48 uit 27. En Lokeren is vierde met 47 uit 28. Morgen nog Clubbrug Anderlecht en standaard tegen Racing Genk. En de Engelse oud-international David Beckham is voor de eerste keer opgeroepen door trainer Carlo Ancelotti voor een competitiewedstrijd van de Franse koploper Paris Saint-Germain. De 37-jarige Beckham maakt deel uit van de selectie voor de thuis. Verschrijd morgenavond tegen Olympique Marseille. Ook ex-Ajax ziet Gregory van der Wiel behoort tot die selectie. Fischer set met The worker. Oh, oh, oh, oh. Goal. De Penalty alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Heerenveen FC Twente. Dat eindigde in 2-1 na een 1-0 ruststand door een goal van Van La Parra. maakte gelijk. Finn Bokas zorgde voor de Heerenveense overwinning. Er was ook nog rood, oftewel tweemaal geel, voor braafheid van FC Twente. Hierrakeles tegen Vitesse werd 3-5 na een 1-2 ruststand. 0-1 Bonny, 0-2 Van Ginkel, 1-2 Duarte, 1-3 Van Ginkel, 1-4 Bonny. 2-4 Castellon, 2-5 Bonny en 3-5 Gaurier. En Bonny miste ook nog een strafschop voor Vitesse. Dat was een minuut of zes na rust. Er was een rode kaart, tweemaal geel, vijf minuten voor tijd voor Bruns van Herakles. Het was dus weer eens de avond van Wilfried Boni. Hij scoorde drie keer, maar ook Marco van Ginkel blonk uit. Eindelijk, want de vorm was de afgelopen weken even weg. Ja, voor mij persoonlijk ook weer lekker. Ja, je scoort twee keer en uh, ja, ik had uh, weer een paar weken om mijn goals moeten wachten en uh, nu kan ik gelukkig weer belangrijk zijn. Nou, Vitesse scoorde makkelijk vandaag en dat had veel te maken met de aanvallende instelling van de Arnhemers. Ja, Ja.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 Ook VVV-RKC werd met één goal beslist. En die goal viel al voorrust. Hij was van Seip van VVV. Weer een doelpunt van de verdediger. Het was al zijn vijfde treffer van het seizoen. Opmerkelijk, vindt hij zelf ook. Ja, klopt. Uh, ze vallen precies uh, leuk voor mijn voetjes elke keer. Dus uh, Deze ook weer kwam weer perfect bij me. En dan uh, stond er ook nog één op de lijn. En dan gaat hij nou mee geluk dus op benen. Dus uh, ja, perfect. Voor RKC was het de vijfde achter volgende nederlaag. Aanvoerder Art van Peppe is kritisch en cynisch na die nieuwe nederlaag.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 En dan uh, hebben we gisteren. Willem II NEC eindigt 2 NEC EC in 2-3. Dat betekent de volgende stand. PSV gaat een kop. 50 uit 23. Ajax heeft er 47 uit 23. Die twee ploegen spelen morgen allebei nog. Vitesse is derde. 45 uit 24. Dan volgt Twente. 44 uit 24. En uh, Feyenoord staat eigenlijk boven Twente. Want Feyenoord heeft er 44 uit 23. En dan onderin. 11e uh, is Heer Veen. Met 26 punten uit 24 duels. Dan de volgende volgt AZ. 25 uit... Uh... 23. Dan NAC, 24 uit 23. En dan uh, RKC, Pek Zwolle, die hebben er allebei 23 uit 24. Daaronder Roda, dan zitten we op de 16e plaats, de plaats voor de na-competitie. dus. Dat heeft 22 uit 23. Dan VVV, 22 uit 24. En ja, het gat met Willem II wordt nu wel erg groot, want Willem II heeft 14 uit 24 en het gat met VVV is dus al 8 punten. Morgenmiddag om half 1 is er Feyenoord-PSV, vandaar dat langs de lijn morgenmiddag om kwart over twaalf begint. Half drie Ajax-Ado Den Haag en FC Utrecht tegen Roda. En om half vijf AZ tegen NAC Breda. Walker en René van de Fortops wat de laatste plaats in deze NOS langs de lijn. We hebben nog een schaatsbericht. Het mannenpeloton in het marathonschaatsen... is in Dronten opgeschrikt door een zware valpartij. Bij het incident waren zeker zeven rijders betrokken. Zo meldt schaatsen.nl. Erwin Mezoe liep een hevige bloedige, bloedige, bloedende wond in het bovenbeen op. Hij verliet de ijsbaan per brancard... en onderging enkele uren later al een operatie in het ziekenhuis. De afvalkoers van de mannen, het tweede onderdeel in de driedaagse... werd na het ongeval gesteld. Het einde van deze Langs de Lijn Morgenmiddag. zijn We er dus alweer om kwart over twaalf met Twan en Tom. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het Oog op Morgen. Max van Wezel zit hier dan achter de microfoon. Nog een heel prettige avond.